Vertellen van, uh, ja, hoe ben je hier terechtgekomen op nu innik? Ben je in Zandvoort geboren? Nee, ik ben in, uh, in, Ho in Hoek -Zwaard. Ik ben in Rotterdam geboren. en In Hoek ben ik opgegroeid. Oh, oké. Okay. Dus je bent niet uh, in Zandvoort eigenlijk uh, opgegroeid. Je bent uh, voor nu innik in Zandvoort komen wonen. Ja. En uh, hoe is dat gekomen, als ik vragen mag? Nou, ik heb uh, Ik heb een auto ongeluk gehad en ik ben uh,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 en de reewild en de herden, die zie je allemaal op hier. Je hebt hier heel veel achter, natuur, hè? En, en als je hier nu, nu Unicum uitrijdt, dan kom je zo in het uh, bosgebied, of duingebied, hoe heet dat? Water de Duinen. De waterleiding Duinen. Dus daar ben je wel veel te vinden. Ja, ja. Je houdt Vroeg, veel van, Vroeger ja. wel, nu niet meer. Nee. Ik heb er nou geen, geen, geen tijd meer voor. Nee, je ging altijd de natuur in. En uh, wat vind je van het hele verhaal trouwens van de reeën die daar te veel zijn? Je ja, zei zijn de damwetten. Ja. Te veel damwetten. Ja, ja het, is, het is gevaarlijk, het is, het is gewoon een gevaarlijke, op de, de en ook. Het oversteken en van zo de, van, de, van die damherten. Ja, er was een keer een ongeluk zelfs, hoorde ik, hè? dat een, een dam werd voor een auto sprong. Ja. En die bestuurder kwam ja. in het ziekenhuis terecht, ja, maar ook wat er van gebeurd is, weet ik, ik weet verder het ook, niet. Ik weet het ook niet precies, maar het is... een kracht. Ja, mensen schrikken er wel ja, van. Hè? ja ze ja, hebben ja, dus Het hek helemaal verhoogd, hoorde ik ook, dus dat ja. is uh, hot nieuws in Zandvoort.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 En dus ik heb zitten, ja je moet, je moet je helemaal overgeven aan andere mensen enzo, het is moeilijk, ja. ja echt moeilijk. Dus het is een heel andere weg waar je opeens voor staat. Ja. Uh, wat deed je vroeger met je handen, je werkte met je handen? Nou, ik heb vele werken gehad, ik heb vele werken gedaan. Ik, heb, uh, ik ben uh, kapper geweest, ik, ben, ik heb gevaren. Ik heb bij gewerkt. En ik heb uh, houtzaal uh, hout, gewerkt ook nog. Mm -hmm. En al een stof via de rij. En op het laatste had ik op een uh, op edelpak in het neusje. Dat is een uh, voor melk, melk zo maken. Oh, okay. melk, melk en kan en je had die karton gemaakt. Dus je was echt al altijd heel actief en ja. je kon voor alles ja, doen? Ja ja, ja, ja, En toen kreeg je een ongeluk en toen kon je eigenlijk... Ja, kwam je in een rolstoel terecht, moest je revalideren misschien ook? Vlakbij mijn werk dat ik het, uh, te lang gewerkt die dag. Ik was ja. vermoeidheid ik heb de auto niet aangekomen, dus ik, heb, uh, ik weet van niks, ik weer, ik weer wakker in het ziekenhuis en dat ik in het ziekenhuis. Ja. Een maand later, ik maand ik heb gewoon gelegen. Zo, dus je familie was ook wel geschrokken waarschijnlijk. Nou nou, nou, Zo. nou, nou, En hoe heb je dat voor jezelf kunnen verwerken uiteindelijk? Ja, dat is een, een, een verhaal apart. Dat is een, uh... Nou, ik dacht, ja, waar, heb, waar heb ik dat aan verdiend? Maar ja, dat, waarom, dat moet je toch niet, moet je toch niet indenken.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 door haar ben ik tot geloof gekomen eigenlijk. Ja, wat vertelde ze dan, wat je nog niet wist? Nou, dat er een, een heer Jezus was die gestorven was en opgestaan was in de kracht van haar eigen geest. de mensen kon helpen. Dus dat God je kan troosten en helpen? Maar ja, ik dacht, als er nou een God bestaat, waarom laat hij dan deze dingen toe? Ja. Ik was net een jaar getrouwd. Ja. ik heb ik mijn ongeluk geld. Zo. Opgenomen. Dus ik heb, als er nou een God bestaat, waarom laat ik dan zoeken dingen toe? Mm -hmm. En, en hoe zie je dat nu? Uh, do, doet God dat soort dingen? Nee, nee. Uh, Er zijn zoveel machten en krachten en wereldbeheersers en zo. Dus dat, en en de, heer, de Heer is liefde. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn Dus God is het dus God zorgt niet dat je een ongeluk krijgt nee, nee, in die zin, nee, nee, nee, of dat nee, nee, je nee, in een rolstoel terecht of voor iets. Absoluut. Maar hoe ervaar jij God nu, praktisch elke dag dan? Mijn vriend, mijn heiland, mijn, mijn, mijn redder, uh -huh. waar ik elke dag mee, mee praat, want ik praat gewoon mee. Het, is, het, is het bidden, dat is gewoon praten met, met God. Ja, dat speelt, je, is heel mooi. Als je, als je je vrouw lief hebt, of, of je betalende, daar praat je ook mee. Ja. Je gaat ook een hele dag je mond niet ja. houden, dus ik,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 ze vroegen dan van zou we samen we zullen Nou, bidden heb ik nooit voor mijn leven gedaan. Nee. Maar ja, baat niet, schaaf niet. Nee. Toen nou ik heb meegedaan. En uh, toen, toen gingen ze weg daar en kreeg een, re een reep chocola van hun. Ik nou, alle gepraat heb ik niet van, die chocola heb ik aan de handen. Ja, dat is tenminste lekker om op te eten ja, dat natuurlijk. Dat ja, was, en ik heb uh, drie dagen later, ik ging... Uh, nou, er gebeurde mij nog onder. Ja, wat gebeurde daar? Nou, ik had een, uh, drie, keer, drie keer op de week uh, accetpillen om met een wc te gaan zitten. Ja. En ik ging ineens spontaan af. Dus ik had uh, voor mij een wereld. Ja, dus dat wel, je bent eigenlijk genezen dan voor ja. die problemen van de stoelganger? 8,5 acht, acht, acht, jaar. Zo. Heb ik heb gebruikt. Dus, ja. Dus je kan niet zeggen dat ik al verkeerd ben. Nee. Het huh. was voor mij een werkelijke wonder. Dus sindsdien is het allemaal goed gekomen sindsdien met die spijsverkeer? Ja, gebed. En was het met een speciaal iemand, drie, drie of gewoon dagen, een christen? Nou, bij die vrouwen toen, met de, ja. die we voor de eerste keer gebeden hebben. Wat bijzonder, ja. drie, drie dagen later gebeurde dat. Zo. de wonder. Ja, want dan heb je tenminste weer een beetje ruimte en in je buik. buik. <laughs> ik ben daar, dan ben ik, ben ik zonder, zonder tabletten gekomen, ja. zonder, zonder spallet gekomen, zonder corset gekomen, ik ben echt... Oh, dus je bent stap voor stap ook genezen ja, in ja, je lichaam? Ja, in mijn lichaam hoor. Dat is wel heel is bijzonder dan. om te horen, ja. ja. Dus je ervaart ook dagelijks eigenlijk kracht van God. Ja. En ja. Hoe, hoe ervaar je dat? Nou, een blij en blij gelukkig leven. Ja, dus je bent tevreden een blij voldaag, in je gedachten. Een, ja. een voldaan gevoel. Ja, dus het is een, een uh, tevredenheid. Ja. Dus... Uh, ik, ik heb ook begrepen dat je de mensen wel vertelt over Gods liefde op straat. Hoe doe je dat? Nou, en, uh, de mensen een uh, folder te Ja, wat staat er dan in zo'n folder? Nou, over de heer Jezus, dat hij voor ons gestorven is. Gestorven is en dat hij opgestaan is. Oké, okay, dus het hele nou, evangelie de eigenlijk. Het evangelie. Ja, dat staat in de folder. En, en, en, en, dan, vertel, en dan vertel ik mijn, mijn uh, relatie met de heer. Ja, dus hoe je praat met God, hoe je ja. met hem omgaat, ja, hoe je ja. in het leven staat. En lees je ja. dat ook wel eens in de Bijbel bijvoorbeeld? Ja, elke dag. Elke dag lees je ook in elke de Bijbel is... en bid je tot God? Ja, ja, ja. En hoe, uh, ja, hoe, hoe zie je dat, een relatie met Jezus? Hoe kan je dat iemand nou vertellen? Dat ze dat ook willen? Nou, nogmaals, ik dit uh, dat je een fijn, fijn en voldaan gevoel hebt. Ja. In, in je leven. En uh, je gaat... De, de dalen heen, de, wat de, je, je, je, je voelt je eigenlijk nooit alleen, je bent nooit hmm. alleen. Dat is Al, het. Al he? samen met hem. Ja, dus eenzaamheid is ook weg. De in eenzaamheid je leven. is weg. Ja. En een soort leegte, wat mensen dat, vaak dat, ervaren. dat is, dat is weg. Dat kan je echt, bij Jezus heb je echt een vriendschap met <hijen> ja. hem. het laatste uur met Henny van Petergem en ik spreek vandaag met Herman Duiven op zijn kamer in Nieuw Unicum ben ik. Uh, Herman, ik zag dat je zulke mooie schilderijen hebt hier. En uh, hoe ben je daartoe toch gekomen om te gaan schilderen? Ja, dat is een verhaal Dat apart. Uh, ik ben hier op, op Unicum kon wonen en ik ben, ik ben aan tot geloof gekomen. En dan gaan, dan gaan de dingen in de wereld heel anders zien. Dat is... De bloemen worden echt kleurig, hey, de, de, de, de bomen en de, de struiken en alles. Je had echt en toen het tijd, dan schilder ik nog niet, maar teken ik al. Alleen maar alleen maar oh, je, je tekenen met potlood. Met potlood plukken, en met, met een, ja. een verticmuiter rond. Ja. Met, met een rubber er rond. Dat je het goed vast kon houden. Dus, bedoel ja. Alles wat ik in de ruinen ja. zag, mooie dingen. Mm -hmm. Die teken ik. Ja. Maar er was, in, hier was er een, uh, een hier was een, een schilderclubje. Opnieuw wil ik hem zelf. In ik hem zelf ja. Ja.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 Natuur. <laughs> ja? Natuur. En is dat dan bomen? Of vogels? Of bloemen? Vogels. Of natuur, natuur, natuurgezichten uh, Landschappen landschappen en uh, water. Oh ja. ja, ja. alles. Uh, boten. Boten scheel ik ook. Scheep. Mm -hmm. ik ook graag. Want dat is mijn werk nog geweest vroeger ook. Ja, omdat je ja, met schepen werkte. Dat vind ik natuurlijk De prachtig vader, om ja, aan te maken. Om, om ja. om te maken. Ja. En teken ik dan uit je hoofd? Of heb je dan een foto? Of ga je Het ergens heen? Ik van foto's. Van foto's verschillende ja. dan Ja, oh Ja, maar verschillende bij elkaar. Ik moet nog ja. eerder ingeheelden in, in van, ik zou zeggen, nou had ik dit ooit de boeken en dat, dat weer van een kaart van zich kaart af weet ik, wat mm -hmm. dat dan allemaal combineren. Dus je die combineert die dingen. Leuk, ja. Ja. ja. Wat een goed idee. Nou, het wordt heel prachtig mooi, zie ik. Ja. All my time. Ja, maar je vertelde van die mooie schilderijen. Maar uh, ja, wat doe je met die schilderijen? Je kan ze natuurlijk verkopen. Dan heb je weer uh, meer geld en zo. Nou, meer geld, ik het. Uh, ik geef. Ja, het is, is mooi dat geld, hè, natuurlijk. Maar, hij, hij geld krijgt. Maar dat maken mensen niet gelukkig. Dat geld. Nee. Maar weet je wat mij wel erg gelukkig maakt? Uh -huh. Ik heb uh, kinderthuis in Indonesië. Ja. En kinderen in Kenia. Er is een, een vrouwtje van hier, is er naar Kenia gegaan om, om, om voor kinderen te zorgen. Daar geef ik allemaal geld aan mee. Dus al een opbrengsten van, van schilderijen geef ik allemaal aan kinderen. Oh, die en gaan de, allemaal naar Kenia en naar Kenia, India, Kenia, naar de kinderen daar. Naar de kinderen, ja. Oh, dat is, is wel heel kinder, mooi. Ja, kinderthuis in Indonesië. Want dat geeft ook voldoening, dat als jij een mooie schilderij maakt en je krijgt een goede prijs voor dat van dat geld weer veel kinderen worden geholpen in dat, die landen. Dat geeft ons zoveel voldoening. Ja, dat lijkt me zeker. Dat is echt heel mooi. Dat is echt. Daar bloeit mijn hart hiervan. Ja. Hart van, dat ik zou zeggen. Echt, dat is fantastisch. Ik heb nu ook uit Kenia heb ik ook een, een kaart gekregen. Mooi. Heel hier, hier hartelijk bedankt. Ja. En uh, we zouden de kinderen een mooie kerst geven, weet je niet? Ja. Dat is, dat is, nou, dat is dan kunnen ze daarvan dat geld een mooi kerstfeest geven. Dan krijg je het trouwen van je ogen. Ja, bijzonder dat je daarin ja. mee mag werken om die pracht, kinderen een goede pracht, kerst te pracht, geven. Prachtig. Pracht, pracht. In Indonesië ook. Dat zijn uh, uh, meisjes in de jonge jaren. Die worden ja. uh, als ze prociwee op, op, op straat gezet. Ja. Die moeten werken voor, voor hun. Ja. En als ze zwanger worden, dan worden ze opzij, opzij gezet. Ja. Ja. En dan moeten ze voor de eigen zorgen en die hebben, die hebben totaal niks. Hebben geen inkomsten. Nou, en daar is ook een kinder- en voor. Ja. En dat geef ik ook graag aan. Dus dan kan je die kinderen ook ondersteunen en van de institutie ja, weghouden eigenlijk op ik, heb zo, ik heb zo'n mooie jeugd gehad en die kunnen ik kinderen zoeken. Ja. ja. En dan geven me zoveel voldoening. Ja. Dus dat, uh, dat doe ik hier graag. Nou, dat is mooi om te horen dat je ziet van, dat door die mooie schilderijen weer kinderen worden geholpen, ver ja, weg. Ja. En die ook nog kaarten aan jou sturen. Hoe fijn ze het hebben met kerstfeesten. En kijk, daar zit mooi. nog, nog godsliefde ook weer in. Dat is het, ja. Dat is, dat is liefde voor, voor je, je medemensen. Mm -hmm. Ja, want dat wil God ook, hè. Ja. Dat we van elkaar houden en elkaar helpen. Hebben een, heb een ander liefde zoals jezelf. Ja, dat is zeker. Dat is zo ja. mooi. En, da, en dat is, dat ga je krijgen. de mm -hmm. godsliefde. Ja. Dan krijg je dingen allemaal. Dat is makkelijk, mooi. Dat is zijn liefde is wonderbaarlijk. Mm hij -hmm. boven alles uit. Ja, Dat is echt uh, zichtbaar in jouw leven. Dat God uh, door jou heen werkt. En, en dat straal merk, je ook uit. Ja, maar, naar de ja. mensen toe. Zo voel ik me dan. Ja, Dat is bijzonder. Heerlijk. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat hij altijd uh, in de wolken leeft. Mm. Je ma ik maak genoeg mee. Ja. Maar toch, ik ben niet alleen. Ja. Ik ben samen met de heer. En samen met God dan ben je overwinnaar over heerde. alle omstandigheden amen, in je leven. Amen. Ja, amen. power so that your name will be fair in every nation. Let us do your words. Let us Hobby's, Herman? Nou, ik vis heel graag. Oké. Okay. Nou, ik heb met mijn ogen gekregen en ik heb altijd op zee vissen gezeten. Ja. mijn hobby. Maar dat ken ik helaas niet meer. Nee. Dus ik ben mijn eigen, uh, een beetje gewoon met een om, om in het op wit vis te zitten. En dan moeten ze die, uh, die, die hengel ze met knuttenbel aan mijn naam doen. Ja, dan, Ach, dan kan je maar. toch vissen. Ja, en dan moeten we naam moet er wel afhalen en erop doen weer. Ja. Nice. Uh -huh. Dus ik krijg nooit geen in handen. Nee, uh. dat is wel een goede Juist. manier van vissen ja, ja. natuurlijk. Ik heb altijd mijn personeel bij me. Ja. En er staan ook heel veel bekers uh. hè, daar op de kast. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dat? Dat zijn allemaal. Uh, ik heb één beker, één beker gewonnen in, uh, in België. Ja, met vis ook. En de andere bekers heb ik gewonnen met uh, de Rolende Visdag hier van, uh, in Haarlem altijd. Wat is dat? Rolende Visdag, dat is voor de. Uh, een, een heel nachtvisje, ja? van 8 uur tot morgens 6 uur, voor uh, mensen, uh, gehandicapten mensen. En dan zit je met elkaar ergens, ja. wat, wat voor water is dat? In Harlem. Aan het water? Aan het waterpark. Oké, oh, okay. beter een alderpark. Ja, ja. En dan zijn er meerdere mensen, een hele groep, een wedstrijd? Ja, een wedstrijd tussen ze. Ik kom ze her en der van uit de Nederland. En dan komen ze allemaal naar Haarden om ja, daar te vissen. Ja, ja, ja, ja. En daar heb jij dus heel veel bekers ja, ja, ja. mee gewonnen. Elk jaar kon je dan wel iets wennen, zo te zien. Ja, ja, ja. Want hoeveel jaar heb je dat al gedaan? Want er staan er zoveel. Ja, dat is een <laughs> Al veel jaren. Ja, al veel jaren. Minstens twaalf of iets. Ja. <laughs> dat je al iets gewonnen hebt. Nee, nee ik heb er tien. Oh, tien heb je daar. Tien, ja. tien. Heel graag. veel hoor. Ongelooflijk. Ja. En uh, moet je dan een bepaalde soort vis afvouwen of een grote? Nou, een vis. Dat fish, is. Fish. Als je maar een vis vangt. Als, als je maar een kop in de zaal. Dan heb je nou, gewonnen als je een vis vangt. Dat snap ik. En je doet ook nog loopoefeningen, heb ik begrepen. Of wat, wat fysiotherapie. Ja, loop uh, ik, uh, ik begin el elke nacht, probeer Ik probeer elke nacht te lopen. Ja. In een looprek. Op vier wieltjes. Ja. Uh, en gaat dat dus een beetje. Nog gaat nogal goed. goed Oké. Okay. Nou, dat is ik wel kan, fijn. Ik, ik, ik heb mijn evenwicht niet. En, ja. Uh, Looprekken ken ik, ik wel lopen ja dat is wel ehm. fijn dat, dat je elke dag blijft oefenen hè? dat is de ja, bedoeling ja, ja. dat is wel heel goed om te horen hoor en uh, je gaat ook naar een uh, kerkelijke gemeente heb ik begrepen ja enorm hoe ben je daar in Haarlem in de kerk terechtgekomen dan nou je gaat toch uh, ik ben hier op komen gewoond en dan, ik, dan ben ik toch gaan zoeken ja en op het lange duur ben ik daar terechtgekomen uh, ik heb een plekje gevonden en wat doe je daar zoal uh, in een kerk tegenwoordig? De gemeenschap onder elkaar, dat is al, uh, dat is al goed natuurlijk. En, en zingen, dus gewoon, en is gewoon het woord, Gods woord brengen. Dus dat je, ho, je hebt veel ja. leuke contacten? En leuke contacten. Met, die, met de mensen. En je praat dan over de Bijbel neem ik ja, aan? Ja, of je ja, zingt tuurlijk, ook? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dat is echt, uh, zou ik niet willen missen. Ik heb vroeger een uh, verkering gehad. Maar ja? En dan ging ik altijd, dan moest ik altijd met mijn brommer. Altijd dezelfde kant op, altijd. Maar dit, ik ga al zo lang naar Haarlem toe, ik ben al nooit beu, ik zal nooit beu worden. <laughs> dat is het is gewoon een leuke al, kerk. Bedoel, het is ja. toch el ja. elke keer weer anders. En welke kerk zit je? In uh, Leeswoordgemeente, in, uh, in Haarlem. Dat is aan de Parklaan, de parklaan he? vlakbij het station. Nummer, nummer 21, ja. En hoe reis je daar naartoe? Ga je dan met de bus of zo? zo nee, met de rolstoel, dat is ook een mooi verhaal. Ja, vertel. Ik heb uh, die rolstoel, of die busje, die taxi's allemaal, dat is uh, de wachttijden nou verschrikkelijk.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 Dat geef ik niet zo. Dat maakt niet uit. Nee, je ik kan in alle weersgesteldheden met ja. deze rol stoppen. Ik heb een keper, ik heb een zomerkeper en ik heb een winterkeper. Dus ja. je wordt nooit laten onder nee. die keper? Nee. Regenkeper door ja. En dan krijg je met alle plezier. Ik krijg door uh, van hier naar Benveld, Klein Benveld, en naar Elswoud toe. Hm. Je prachtig binnen door. Ja, mooie Want natuur ik natuurlijk. Ik geniet van de natuur. Ja. Zelfstandig eigenlijk? Nu. Overal zelfstandig. Dat is wel een uh, heel uh, vooruitgang natuurlijk. Ja. Dat je niet afhankelijk meer bent van bussen ja. of dingen. Ja, en allemaal dingen, de, uh, spullen, wat te doen hebben van de kerk ook van uh, het EVG brengen of wel. Ik kan altijd, altijd gewoon. Ja. Wat vertel je toch? Dus je kan alles meemaken in de ja. gemeente. Bijbelstudies en. Dat ja. uh, gebeurt ook wel als ik, ik ben dan in in dienst en de virus, dan weer, dan kunnen ze net te vroeg ophalen. Nou, dan ben je weg. Dan, dan moet je meteen met de taxi mee, terwijl de ja, kerkdienst ja, nog bezig ja, ja. is. Ja. Of ik ben dan de laatste keer ben ik zeven, zeven keer achter elkaar te laat gekomen. Och. Eh. Dat vind je natuurlijk niet leuk dan, nee, dat nee, je dan te laat ja, nee. in de kerkdienst bent. Of op een andere afspraak natuurlijk, ja, dat kan ja, ook vervelend ja, ja, ja, ja. zijn. Dus je bent ontzettend blij met je nieuwe rolstoel, Zeker. die uh, heel snel gaat. Twaalf kilometer, zei je, dat gaat wel ja. een stuk harder dan ja. hè? Ja, ja. Dan die andere. Dat is een dubbel opje? Ja.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 En het is, ik heb tegen een vrouw gezegd van ons oh, hier. Dat, dat is mijn leven. Ik heb mijn leven aan, aan de Heer te danken. Ja. Ik wou toen ook zelf op plegen. Ja. Ik ben door hem. Ik ben bovenop gekomen. Ja. Dus ik heb mijn leven aan hem te danken. En hem ja. wil ik, willen ik blijven die nog. ook. Ja. Dus dat is mijn leven. Hij is de weg, ja. de waard, het leven. God is de, zegt, de weg, de waarde en het leven ja, voor ja, jou. Dus ah, ah, je weet zeker van God is uh, ah, ah, wat je nodig hebt in het leven. Dat zou je ben, mensen mee willen geven. Ja, ik ben zeer rijk in de Heer. En je bent opnieuw getrouwd, je hebt een nieuwe toekomst voor je. Ja, ja, ja. En je, je zei, je had zelfmoordsgevoelens, maar dat is helemaal weg. Helemaal weg. Ja, dus je bent is... blij dat je dat, leeft. Dat is toen in het begin geweest. Ja. Maar toen ken ik de Heer nog niet. Nee, toen kende je God ook nog niet. Toen had je het helemaal uh, nee. moeilijk nee, natuurlijk. toen nee. zat ik toch zwaar in de put. Ja. Maar de, de put kan je zo diep wezen, maar de kan je eruit trekken. Ja, God die zorgt al voor je, zo Zeker heb je dat weet. ervaren hè. Zeker weten.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 En dat is waar, je ja, mens is maar één ademtocht, je bent zonig, ja. ene zucht. Ja. Dus na dit leven is er meer, waar dus je zeggen. Man, ja, Jij dus, gelooft in het eeuwig ja, leven. Ja, ja, ja, daar er is er geen, er geen rolstoel meer nodig. Nee. nee. <laughs> dus er komt een tijd dat, dat het allemaal gewoon weer allemaal goed is. Zeker weten. Ja. Ja, ja absoluut. En dat geeft ook hoop dan voor de toekomst. Zeker weten, zeker weten. Dat het ja. komt goed. Ja.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 en, en gedaan gemetseld en getimmerd en je kon alles met kon je handen, anders, kon ja. alles, dus, en dan en dan kan je niet niks meer. Ja, dat is wel heel dus zwaar het, lijkt me. Eh, en toch of kan je maar. dan bij God kracht putten om door te gaan elke dag. Ja, ja, oh. ja, absoluut, absoluut. Ja, het is net een mijn en ook zo. Dat is net of dat ik het eh, of dat ik leiding krijg van de Heer. Dat is gedaan. Eh, ja. Het heb altijd wel zin om door om te lopen. Dus... Ja, je gaat oefenen en ja, ja. met hem samen ja, ja, ja. ga je elke dag weer de uitdaging ja, aan. Ja, uh, Kies voor dat ja. leven. Ste ja. Steeds weer opnieuw. Ja. Nou, je je nou. ja. Ja, Hij leidt je door het leven. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. En uh, ja, ik, ik wens je ook uh, een hele uh, ja, goede tijd met je vrouw. En dat jullie veel uh, kracht uit elkaar en uit Gods liefde ook mogen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 En geef mij en genees mij, Vader God, ons moet mij hier want dit water brengt nieuw leven.